Grote kans, luister goed naar wat ik zeg. Want hier komt een kabouterdans. Elke jongen kiest eerst een kabouter meisje uit. Neem haar vast bij de hand en Zo moe van van dansje. Ik dans niet meer mee. Ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed. Maar we zijn nog lang niet klaar. Wij doen gewoon niet dans opnieuw. Ik ben